Minister Blok van Wonen heeft de NHG gevraagd de regels op dit punt aan te passen. Dit weekend leek het erop dat mensen met een NHG die willen verhuizen... hun hypotheek alleen nog zouden kunnen meenemen... als die werd omgezet in een annuïteitenhypotheek. En dat zou hun honderden euro's per maand kunnen kosten. Blok heeft met de NHG afgesproken dat dit plan alleen geldt... voor mensen die na 1 januari een nieuwe hypotheek... met nationale hypotheekgarantie afsluiten.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 Op sociale media maakten veel mensen zich kwaad over de column... omdat ze dachten dat die echt door de hoofdredacteur... van het Katholiek Nieuwsblad was geschreven. Metro heeft de column vanmiddag van zijn site verwijderd. In Friesland is iemand opgepakt die betrokken zou zijn geweest... bij een overval op een familielid. Maandag werd een man van 72 uit Wolvergaan slachtoffer van een gewelddadige overval. Volgens de politie wisten de overvallers wat er in het huis te halen was. Ze namen sieraden, flink wat geld en de auto van het slachtoffer mee. In de zaak werden eerder al vier anderen gearresteerd.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 In New York is het gebrek aan benzine door de storm Sandy zo nijpend geworden dat hij op rantsoen is gesteld. Burgemeester Bloomberg heeft bekendgemaakt dat op de ene dag alleen automobilisten met een oneven kenteken mogen tanken en op de andere dag mensen met een even kenteken. In New Jersey werd vorige week al een systeem ingevoerd. Er is een tekort aan brandstof door de stroomuitval en daarnaast kunnen veel raffinaderijen niet aan pompstations leveren.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 En de nieuwe passage van station Rotterdam Centraal is vanaf zaterdag open. Het is het eerste deel van het nieuwe station dat wordt opgeleverd. De nieuwe passage is zes keer zo breed als de oude en herbergt verschillende winkels. Het nieuwe Rotterdam Centraal moet volgend jaar klaar zijn. In België is een vernietigend rapport uitgelekt over de Belgische krijgsmacht. Er zijn grote problemen op het gebied van onder meer personeel en materieel.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 De Eindhovenaren verloren vanavond in Zweden met 1-0 van A.I.K. Solna. Het weer vannacht bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen overdag is het droog, met af en toe zon en het wordt gemiddeld 11 graden. Zaterdag veel bewolking en perioden met regen. Zondag is het weer droog en schijnt de zon geregeld. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Op elk Rabobank-kantoor kunnen ze u er meer over vertellen. Of dat nou in Gorkum of Rotterdam is, of in Hongkong of Shanghai. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Mako Ariel Wasmiddel, twee flacons of één pak. Nergens goedkoper. Slechts 21,95 euro. Goedenacht.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Chris Keijner. Volgens het Centraal Planbureau zijn de inkomenseffecten van het CDA... verkiezingsprogramma voor de meeste inkomens slechter... dan de plannen van Rutte 2. En dat geldt ook voor D66. Alleen de hogere inkomens krijgen het bij Buma en Pechtel beter. Dat u het even weet als u de heren straks achter de interruptiemicrofoon ziet staan. Goedenavond, welkom bij het Oog op donderdag. Het Rode Kruis kan de hulpverlening in Syrië niet meer bolwerken. Maar wie helpt de Syriërs dan nog wel? Politieke verwaarlozing en non-beleid... zo karakteriseren een paar hoge Belgische officieren... in een geheim rapport het defensiebeleid. Het materieel wordt met spuug en plaktouw bijeengehouden... en de vuurkracht is op het niveau van de Koreaanse oorlog. Dat gaat lekker daar. En in Utrecht gaat zaterdag een slauwehof van start... van maar liefst twee weken. Tot slot, hoe bepaal je of een nieuwe spoorlijn wel een fijne spoorlijn is? Dat allemaal in deze uitzending. En ook nog de krant van morgen en het nieuws van vandaag. Donderdag 8 november. Ja, topoverleg dus vanavond in het torentje. Vanwege de opheffen over de inkomensafhankelijke zorgpremie. De woede over de maatregel neemt maar niet af. En dus zijn de VVD en de Partij van de Arbeid nu druk op zoek naar een oplossing. Tot die tijd er vanavond weer even een radiostilte. En Joost Vullings in Den Haag, goedenavond.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 Ja, ja, dat was hem. En een hoop serieuze gezichten. Ja, want wat was er aan de hand? Was het, was het ruzie of samen naar een oplossing zoeken? Ja, ik, ik ga uit van het laatste. Kijk, de woede bij de VVD-achterban is de afgelopen week... verschrikkelijk hoog opgelopen dat niets doen geen optie meer is. Het plan van die inkomensafhankelijke zorgpremie... is daar echt totaal verkeerd gevallen. En de druk is zo hoog opgelopen dat dat mantra van... laat het kabinet het nou maar even uitwerken... daar, daar komen ze niet meer mee weg. En dat zien ze ook bij de... Partij van de Arbeid en ze, ja, ze willen met elkaar de rit uitzitten. Dus ja, zijn ze aan weer aan tafel gaan zitten. En ik denk dat je dit wel heronderhandelen mag noemen. Ja. En men is op zoek naar een oplossing. Ik neem aan in constructieve sfeer, maar de gezichten stonden net wel heel serieus. Ja, die zagen er niet uit alsof ze eruit waren. Uh, nou ja, wat we, wat we hoorden ook uh, al via de binnenlijn is dat men ook niet vanavond tot een oplossing uh, gaat komen waarschijnlijk. Uh, ik kan me ook voorstellen, kijk de vorige keer hebben ze heel snel onderhandeld en toen bleek het toch allemaal niet zo heel goed. Toevallen. Dus als je nu naar oplossingen op zoek bent, en die zullen ongetwijfeld op tafel liggen. Ik kan het zorgvuldiger. zullen doen. ze, als ze al iets besloten hebben, dan ja. toch nog eventjes langs wat rekenmeester sturen, vermoed ik zomaar. Ja, en uh, wat zou er dan op tafel kunnen liggen? We gaan nu speculeren, begrijp ik, maar zou, gaat, het, gaat het nog over uh, aan knoppen draaien binnen de plannen zoals ze waren... of gaat het over hele andere plannen? Wat ja, denk je? Nou, Het zou kunnen dat je dus binnen dat zorgpremieplan aan knoppen gaat draaien. Het kan ook zijn dat het van tafel gaat... en dat je dus gaat nivelleren via het belastingstelsel. Want dat blijft natuurlijk wel overeind voor de Partij van de Arbeid. Wat er ook gebeurt, dat nivelleren moet gebeuren. Ja, en, en het kan natuurlijk ook nog een combinatie zijn... dat je die, dat plan van die zorgpremies aanpast... en een gedeelte via de belastingen doet. Uh, ja, opties genoeg in ieder geval. Ja. Stel dat het plan uh, van tafel gaat, wie, wie is dan uh, de, uh, de grootste verliezer... van de eerste week van Rutte 2? Nou, in eerste instantie natuurlijk allebei. Kijk, ze zaten twee weken geleden nog op een soort roze wolk. De wonderonderhandelingen. Nou, daar zijn ze heel hard van afgedonderd. En dat geeft natuurlijk toch een, een gek beeld. Er is nog steeds geen regeringsverklaring geweest. Dat bad moet nog steeds komen. Ja, en die onderhandelingen zijn toch wat onzorgvuldig en te gehaast geweest. En dat straalt natuurlijk op beide partijen af. Maar voor de VVD is het wel extra pijnlijk dat, ja, dat die partijen de gevoeligheden van de achterban volledig onderschatten. Hmm. En toen ze reageerden, eigenlijk te laat waren en te slecht reageerden. Maar ja, kijk, als er nu iets anders komt, dan is natuurlijk wel weer de vraag... ja, wat vindt de Partij van de Arbeid-Achterban er dan weer van? En ja, als die weer niet blij zijn, dan, dan kan de conclusie zijn... dat de Partij van de Arbeid een grote verliezer is van het geheel. Ja. Maar in ieder geval, beide zijn ze niet blij... en ja, ze moeten toch gezamenlijk een oplossing vinden. Dat is wel de inzet. Maar goed, eh, ze moeten wel een goede oplossing vinden. Oké. Okay. dankjewel, Joost. We gaan verder met het nieuwsoverzicht. De zorgverzekeraars melden dat de zorgpremie juist voor iedereen iets omlaag gaat. Dat wil zeggen het volgende jaar, want dan is de premie nog niet inkomensafhankelijk. We zien dat de premie heel licht daalt over de hele linie, ongeveer met 7 euro per jaar. En dat komt omdat de verzekeraars dit jaar goede resultaten boeken en dat teruggeven in de premie voor volgend jaar. President Assad van Syrië is niet van plan om zijn land te verlaten. De Britse premier Cameron wilde Assad een veilige aftocht garanderen, tenminste wanneer daarmee een eind kan komen aan de oorlog. Maar dat wil Assad dus niet. The, uh, in Syrië, ik de in Syrië en in Syrië. De president wil dus sterven in Syrië. Tienduizenden mensen gingen hem de afgelopen maanden al voor. Vandaag kwamen beelden naar buiten van rebellen die militairen doodschieten. In het filmpje is een ongewapende man te zien die schreeuwt niet schieten, niet schieten. En de beelden van deze genadeloos neergemaaide man zijn zo schokkend dat de NOS en RTL besloten om ze niet uit te zenden. Het was een drukke dag voor de journalisten van Omroep Gelderland door een ontploffing in een elektriciteitscentrale. Dag dames en heren, goedemiddag. Een enorme klap, een ravage en heel veel vragen. Vanochtend vroeg in Nijmegen. Een vlam en een slag en een caballet. Nou, ik wist niet wat er hoe van. Toen zag ik een grote lichtflits. Daarna ontzettend een dreun. Heel het huis dat dreunde gewoon naar. En heel veel rook en stoom. Ja, als uh, ketel geklapt en de centrale. Vervlogen vlogen uit bed. Ja, maar het is alles vaker gebeurd, hè? Ja, ik vind het best wel eng. Hoop Harry daarna alsof er duizend straaljagers overkwamen. Ik kon bijna niet meer denken, zo hard was dat geluid. Het was oorverdovend. De eerste keer schokken we wou, dat er misschien wel uh, doden of gewonden gevallen waren. was later, gewoon uh, gelukkig, niet uh, het geval. Dus, uh... dus dat is in ieder geval heel erg meegevallen. Dat is over onze berichtgeving over de explosie in Nijmegen vanochtend, dus bij Electrabel. En de oorzaak van de klap bleek een geknapte stoompijp. Dat was dus het brommende gesis dat iedereen hoorde. Het repareren van de centrale kan nog wel maanden duren. En dan is er ook nog eens gedoe in Gelderland... om een ecoduct bij de Veluwe bedoeld... om wilde dieren veilig de A28 te laten oversteken. Zoals herten. En het is de bedoeling dat straks de beesten vanuit de Veluwe... over het ecoduct naar die andere natuurgebieden kunnen... zodat die gebieden met elkaar worden verbonden. En ook weer terug natuurlijk. Mensen in de omgeving zitten niet te wachten op tientallen extra wilde dieren. Die zijn bang voor schade. En daar heeft Natuurmonumenten iets op verzonnen. Die groep wordt iets kleiner gemaakt door middel van Aschot. De 30 gezonde herten zijn makkelijk af te schieten... als ze zich verzamelen bij de oversteekplaats. Belachelijk, zegt de Partij voor de Dieren. Daar is dat ecoduct natuurlijk niet voor gemaakt. Dus er komen hier volgnummertjes: nummertjes. Hert nummer 18, 19, 20 en schieten maar. En dat was het nieuws vandaag op radio en tv. En dat vanmorgen staat dan in de krant die gelezen is. Door Jan van der Putten. Die kranten zijn trouwens nog heel erg druk hoor met de politieke ontwikkelingen in Den Haag. Dus een aantal verhalen is nog niet bekend, of het moet allemaal weer veranderd worden. Um, wat we wel weten, het nieuwe kabinet verruimt de regels voor koopzondagen. En hoe zit het dan met de toeslag voor werken op zondag? Die toeslag die zou wel eens dus kunnen verdwijnen. Staat morgen in het Nederlands Dagblad. Volgens de werkgevers zit het zo, als supermarkten op zondag open mogen zijn, mag die dag beloond worden als een gewone werkdag. Wie nu op zondag in de supermarkt werkt, krijgt een toeslag van 100%. De vakbond CNV zegt dat de werkgevers met hun uitspraken gigantisch op de muziek vooruitlopen. Maar andere sectoren stellen straks ook die toeslag ter discussie. Dat is volgens het CNV een kwestie van tijd. Het kabinet bezuinigt op het innovatiebeleid... het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Maar bedrijven zijn niet van plan de financiële gaten te vullen... staat in het Financiële Dagblad. Het kennisbeleid, bedoeld om de samenwerking te bevorderen... tussen ondernemers en onderzoekers, dreigt vast te lopen. Bij chemiebedrijf DSM spreken ze van een dramatische verslechtering. En waarom zouden internationale bedrijven het gat vullen... als onderzoek doen in het buitenland goedkoper is, zegt DSM. Pilletjes, wie is er niet groot mee geworden? Prikkelende vraag op de cover van NRC Next. Kinderen slikken, smeren en inhaleren meer medicijnen dan ooit tevoren. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kerngetallen. Een belangrijke oorzaak is de verandering in leefomstandigheden. Pedagogen en kinderpsychiaters wijzen het telkens op... dat het dagelijks leven hectischer is dan vroeger. Vaak werken beide ouders buiten huis. de kinderen gaan naar de crash... en de naschoolse opvang en niet per se naar de basisschool om de hoek. De drukte van het moderne leven wreekt zich. De Volkskrant wilde wel eens weten wat rechters zoal bijklussen. Rechters en raadsheren bij het gerechtshof, hebben gemiddeld twee of drie nevenfuncties. De populairste opdrachtgevers voor bijklussende rechters zijn onder meer uitgeverij Kluwer, universiteiten en juridische cursusinstituten. Wat rechters in hun vrije tijd doen, is van belang in de Chips zaak. Twee oudrechters, rechters Kalp, en Westenberg, worden beschuldigd van mijnet. Door hun bijbanen zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Morgen komt het OM met de strafwijs. Nou, de NS kan de krant morgen beter overslaan... want het regent kritiek op de spoorwegen. Reizigersorganisatie Rover beschuldigt de NS van machtsmisbruik... en dient een klacht in bij de NMA, staat morgen in spits. En het gaat allemaal om de internationale Vira-trein... die rijdt tussen Amsterdam en Brussel. Op 9 december verdwijnt de gewone trein... en rijdt op dat traject alleen nog de Vira. Die is veel duurder en hij rijdt minder vaak, zegt Rover. Machtsmisbruik van de NS. Volgens Rover kan de NMA niet van tevoren ingrijpen. Dat kan pas als er op 9 december daadwerkelijk iets verandert. En een andere reizigersclub, Voor een Beter OV... zegt dat de NS de OV-chipkaart bij mensen door de strot duwt. staat in de Telegraaf. Reizigers met een kortingskaart kregen in rustige uurtjes... 40% korting op een ouderwets papieren enkeltje. Maar vanaf half januari kost zo'n enkeltje het volle tarief... en dan moet je ook nog eerst een OV-chipkaart kopen. Tot slot, Metro ging langs bij astronaut André Kuipers. Hij zat 193 dagen in het ruimtestation ISS... Het gesprek gaat onder meer over zijn onzekerheden. Iemand anders doet het altijd beter, zegt hij. En ben je wel eens bang geweest, wil Metro ook nog weten. Nee, zegt Kuipers. Ik heb wel geprobeerd het op te roepen. Je kijkt door een stukje glas naar dat dreigende heelal. Maar het lukte niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbaden.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 Raccoon was dat, met No Mercy. We gaan even terug naar Den Haag, naar Joost Vullings. Want, Joost, is de radiostilte toch doorbroken? Nou ja, wat, wat, wat, wat is een radiostilte? Premier Rutte kwam zojuist naar buiten... Eh, bij zijn ministerie van Algemene Zaken. En toen sprak hij deze legendarische woorden. We hebben uitvoer gesproken over de politieke... Kijk, waar is de auto? Ah, daar staat hij. Over de politieke situatie. En eh, ik doe daar verder geen mededeling over. Rutte Rutte er geen mededeling over. Zorg over de situatie in uw partij... Nogmaals, we hebben vanavond de politieke situatie besproken. Maar ik kan er verder niks over zeggen. Fijne avond. Ja, een fijne nou. avond. Maar goed, ik heb inmiddels ook... Breaking wel... news, zou ja, ik zeggen. Absoluut, ja. maar ik heb inmiddels ook wel iemand op de achtergrond uh, gesproken. Nou ja, het woord radiostilte valt wel weer. Maar ik heb in ieder geval van één bron begrepen... dat de sfeer wel heel goed is geweest uh, binnen. Dat alles mogelijk is als je over oplossingen gaat praten. Um, ja, en dat... Uh, um, uh, ja, het woord heronderhandeling, mag ik het zo noemen... dat hebben ze liever niet, maar het komt er eigenlijk wel op neer. Ja, heronderhandeling, maar uh, meer duidelijkheid... of nu het hele plan van inkomensafhankelijke premie van tafel gaat... Nee. nog niet echt, hè? Nee, nee dat, dat, dat is een optie. Ik bedoel, daar, daar mag je echt serieus rekening mee houden. Maar goed, er zijn natuurlijk opties om, om, om binnen dat plan aan knoppen te draaien... via het belastingstelsel of samen. Ja, of wie weet, ja. een totaal nieuwe creatieve oplossing... Alles is mogelijk, is verteld. Morgen zal er in de ministerraad over gesproken worden. En wie weet, volgen er dan wat nadere mededelingen. Nou, misschien wel een nieuw kabinet. Kunnen ze weer beëdigd worden? Nou, deze nee. nee, zijn nog steeds <laughs> wel verliefd op elkaar hoor. Oh, Oké, okay. dankjewel Joost. Verder met het uh, volgende onderwerp. Het Internationale Rode Kruis kan de hulpverlening in Syrië niet meer aan, heeft het vandaag bekendgemaakt. Aan de telefoon hebben we Kees Bredeveld. Hij is directeur van de Nederlandse afdeling van het Rode Kruis. Goedenavond, meneer Bredeveld. Goedenavond. Wat uh, wil het Rode Kruis met deze noodkreet zeggen? Nou, dat het een noodkreet is, dat is wel duidelijk. Ja. En uh, mijn collega van het internationaal comité... die heeft uh, heel nadrukkelijk gezegd dat de uh, omvang van het geweld... Op dit moment zodanig is en dat het ook alsmaar groter lijkt te worden... ...dat we de grenzen van ons kunnen bereiken. Ja, want wat, wat, wat doet het Rode Kruis op dit moment nog in Syrië? Nou, dat is redelijk massaal. Uh, er zijn 3,5 miljoen mensen die uh, uit hun huis verdreven zijn door de strijd. Uh, zij verzorgen uh, per maand zo'n anderhalf miljoen voor anderhalf miljoen mensen maaltijden. Ze zorgen dat ze schoon water hebben. Ze verzorgen uh, gewonden van de strijd. Dat is omvangrijk, zeer omvangrijk wat ja. ze daar doen. Massale operatie lijkt het. Hoeveel mensen, ja. hoeveel mensen van u zijn er nu actief in Syrië? Er zijn in Syrië, uh, daar is vooral de Syrische Rode Halve Maan uh, actief... Ja. En die hebben 11.000 vrijwilligers beschikbaar. Ja. En uh, kunt u iets nader uh, uitleggen waarom die mensen niet meer uh, kunnen werken? Nou ja, er zijn, er zijn uh, twee redenen eigenlijk voor. Ten eerste zijn er gebieden waar ze niet toegelaten worden door de strijdende partijen. Wie daarvoor verantwoordelijk is, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Mm -hmm. uh, dat is het eerste. En het tweede is dat de hulpvraag zo omvangrijk is... Dat je op een gegeven moment natuurlijk aan de grenzen van je uh, mogelijkheden komt. Omdat je gewoon niet genoeg mensen of genoeg ambulances hebt. Mm -hmm. En de veiligheidssituatie is zo bedreigend. Uh, ik heb vandaag, uh, ik zit in Geneve en daar heb ik mijn Syrische collega's uh, de afgelopen week elke dag gesproken. Ik heb vandaag foto's gezien van de ambulances die onder vuur zijn genomen, vol met kogelgaten zitten. Dus dat is. Uh, er zijn inmiddels zeven vrijwilligers omgekomen van de Syrische rode halve maanden in de strijd. Dus je kunt zich voorstellen dat het een levensgevaarlijk beroep is op het ogenblik. Ja, en uh, nu, nu is dit dus een noodkreet. Maar betekent dat ook dat, uh, dat u onmiddellijk ophoudt met het werk? Dat uw mensen nee, teruggetrokken worden uit Syrië? Nee, nee absoluut niet. Nee. Uh, de mensen gaan onverdroten voort. Maar ze zeggen wel, het wordt nu zo groot dat... Uh, dat we niet weten of we wel alle mensen zouden kunnen bedienen die we moeten bedienen. Nee. Blijft u nog even aan de lijn? Uh, in Libanon is uh, Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja, meneer, meneer Bredeveld heeft het over uh, het, de, de, de Syrische Rode Halve Maan. Dat zijn de mensen die uh, ook namens het Rode Kruis nu vooral actief zijn hè, in Syrië, of niet? Ja, het is eerder omgekeerd. Hè? De Syrische Rode Halve Maan, die, die is daar gewoon, die doet daar werk. Ja. En, uh, het Internationale Rode Kruis, daar zijn ze onderdeel van, dus ja. die verlenen hulp. Uh, hulp waar ze het zelf niet aan kunnen, logistiek, financieel, uh, uh, dat soort dingen. Ja, wat, wat, uh, wat kan je zeggen over uh, die Rode Halve Maan? Is dat inderdaad hetzelfde als wat wij ons allemaal bij het Rode Kruis voorstellen? Nou, ja, ik, ik heb er uh, wel wat mee te maken gehad. Ik heb er uh, dit jaar ook een reportage over gemaakt. En uh, je moet het eigenlijk in tweeën opsplitsen op het niveau van de vrijwilligers. Dus dat zijn de mensen die in de klinieken werken. Dat zijn de mensen die uh, ook namens uh, de, het Rode Kruis... de voedselpakket en de matrassen uitdelen. Mm -hmm. uh, de mensen die op de ambulance zitten en die dus echt heel veel risico lopen. Ja, dat hoorden dat we net. Zijn, ja. ja, precies. Maar dat, dat zijn dus echt vrijwilligers die uh, uh, door zullen gaan. Die uh, het gevaar kennen en zeggen, ja, we moeten dat. Dat zijn ook mensen die, ze zullen het nooit hardop zeggen... of in elk geval niet voor de camera... Uh, toch ook wel heel veel uh, um, uh, op hebben met, met de oppositie. Als je het op het niveau daarboven kijkt, het managementniveau... Dan, dan heb je eigenlijk te maken met een hele corrupte, verrotte organisatie... die heel erg dicht, misschien noodgedwongen, maar tegen de regering aan zit. En uh, de, het lastige van hulpverlenen in Syrië is een beetje... dat je bijna niet om die rode halve maan heen kunt. Uh, dat is gewoon zo geregeld door de Syrische mm -hmm. regering. Wil je iets, wil je uh, geld geven, wil je een mooi project realiseren... of dat nou het internationale Rode Kruis is of iemand anders... dan zul je dat via een lokale organisatie moeten doen. En veel mensen komen dan bij die rode halve maan uit. Nou ja, dan heb je dus op dat uh, niveau op de grond... heb je echt hele goedbedoelende, hardwerkende vrijwilligers... die veel risico's nemen. En op het niveau daarboven is het tot op het bot corrupt. Ja, en wat heb jij zelf uh, van, van die hulpverlening van die activiteiten activiteit van die vrijwilligers gezien... Dat ze eh, dag en nacht doorwerken. Dat ze eh, onder elkaar eh, natuurlijk discussiëren over politiek. Maar dat soms heel aandoenlijk ook niet doen. Omdat ze weten dat er eh, binnen een afdeling van vrijwilligers eh, verschillend gedacht kan worden. Maar dat dat vinden ze allemaal de hulpverlening eh, niet in de weg eh, moeten, moet staan. Dat ze soms ook heel erg gefrustreerd raken. Inderdaad, omdat ze hun werk niet kunnen doen. Omdat het te gevaarlijk is. Maar omdat ze soms ook eh, worden tegengewerkt. Zoals je net al hoorde. Worden, dat ja. ze bepaalde controlepunten van eh, met name het Syrische leger niet voorbij gelaten worden te worden, waardoor het eigenlijk uh, uh, te laat is waar ze, waar, waar ze naartoe gaan. Ja, meneer Bredeveld zei net uh, ook dat ze op plekken niet kunnen komen omdat ze tegen worden gehouden en hij zei ik, ik weet niet door wie, uh, gebeurt dat alleen door het leger of, of zijn er ook problemen met uh, diverse oppositionele groepen als het om hulpverlening gaat? Ja, door wie word je beschoten? Hè? Ik heb met vrijwilligers gesproken die uh, van nabij hebben meegemaakt... dat ze beschoten werden en gewoon echt niet wisten... waar die nee. kogels vandaan kwamen. Um, kijk, het is overduidelijk dat uh, er meer checkpoints zijn... controleposten van het Syrische leger. Dus daar worden ze het meest tegengehouden. Uh, ik heb ook begrepen dat uh, in sommige gebieden... die uh, in handen zijn van het vrije Syrische leger... dat ze daar gewoon proberen, zo goed en kwaad als dat gaat... een soort parallele infrastructuur op te zetten... Want want daar zullen de ambulances van, het, uh, van de Rode Halve Maan, als ze het al zouden willen, daar kunnen ze gewoon niet komen. Ja. Meneer Bredeveld, u had het over twee problemen. Eén, één de ja, fijne. Ik wil nog wel even reageren op wat meneer Van der Hoorn zegt. Ja, ja doet u Want dat. Ik, het, het, het kwets me toch wel bijzonder zeer dat hij, dat hij uh, de top van de Rode Halve Maan corrupt noemt. Uh, ik, zou, ik zou wel graag van hem willen horen waar hij dat op baseert. Uh, en en uh, wij hebben bij het internationaal Rode Kruis... waar ik deze week uh, vergaderd heb... Uh, absoluut niet de indruk dat er sprake is van corruptie. Diezelfde vrijwilligers waar meneer Van Hoorn het over heeft... die worden ook uh, aangestuurd door de top van de organisatie... zoals dat overigens bij alle Rode Kruisverenigingen gaat. Mm -hmm. uh, dus dus ik, vind, ik vind het wel dat die hele zware woorden in de mond... De nou, daar, moet, daar moet Sander van Hoorn dan even op reageren. Ja, het is het is wat je uh, ook weer uh, niet voor de camera, maar uh, buiten de camera om zeker hoort van de vrijwilligers die zich ook gefrustreerd weten door de eigen uh, leiding en die voor de rest natuurlijk ook geen alternatief hebben. Dus ze doen het er wel mee, maar je hoort daar uh, op de grond in Damascus waar ik uh, met een uh, dag lang met een, een aantal uh, rode kruis vrijwilligers ben opgetrokken, hoor je daar heel, sorry rode halve maan vrijwilligers ben opgetrokken, hoor je daar heel veel kritiek op hm. en hard maken. Nee, dat kan ik niet. Ik heb geen concrete cijfers. Ik moet daarbij zeggen inderdaad dat het een soort publiek geheim lijkt te zijn. Maar ik snap tegelijkertijd dat u dat misschien wat minder hard kunt zeggen... omdat ook u daarmee heeft te werken, of ze nou corrupt zijn of niet. Weet u, waar het om gaat is dat er hulp wordt geboden aan slachtoffers. Juist. En ik moet eerlijk zeggen Zeker? dat ik een hele diepe bewondering heb... voor de manier waarop dat gebeurt en hoe systematisch dat ook gebeurt... onder uitermate moeilijke omstandigheden. Mm -hmm. En ik vind het nogal uh, aarmatigend om dan te denken dat wij precies weten hoe dat moet gaan. Goed, ik, ik stel toch voor dat we uh, deze discussie hierover nu even stopzetten... want ik ben het helemaal met u eens dat het gaat om die hulpverlening. U doet die noodkreet niet voor niets. Wat zou er op dit moment moeten gebeuren? U zegt, er zijn twee problemen. Eén veiligheidsprobleem en een probleem van de omvang. Gaat het erom dat er meer mensen, meer geld, meer uh, materiaal moet komen... om die omvang van het probleem te kunnen aanpakken? Of gaat het gewoon niet meer? Wat moet er gebeuren, meneer Breda? Nou ja, het, het, het, het zou kunnen... Dat we op een gegeven moment moeten beslissen dat we niet meer kunnen doen dan we kunnen. Uh, zelfs al zouden we de middelen hebben. Maar uh, het is inderdaad zo dat we meer middelen nodig hebben om meer hulp te kunnen verlenen. En daar zijn dan meer mensen bij betrokken. Maar dat blijven toch vooral mensen die in Syrië zelf wonen omdat er heel veel mensen van buiten... Die worden ook gewoon niet toegelaten in Syrië. Ja. Dus wat, wat moet het doel van uw oproep nu zijn? Is het eigenlijk gewoon een oproep aan uh, de internationale politiek om in te grijpen? Nou ja, daar ga ik niet over. Mm. Maar de beste oplossing is gewoon dat het geweld stopt. Dat is een ja. uh, naïeve opmerking, dat begrijp ik heus wel. <laughs> uh, dus wij blijven gewoon uh, onze Syrische collega's keihard steunen. En daar hebben we gewoon meer geld voor nodig. Zo simpel is het. Maar het frustrerende lijkt me dat wat bijvoorbeeld ook gebeurd is... ook op lokaal niveau is iets relatief eenvoudigs... als een humanitair staakt het vuur desnoods een paar uur per dag. En zelfs dat lukt niet tot frustratie nee, nee, inderdaad van de word. mensen daar. Nou, ja, goed. Ja, dat is vreselijk. Bent u het daar in ieder geval over eens. Hartelijk bedankt, uh, Kees Bredeveld en Sander van Hoorn. Graag gedaan. Ja.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 Alle kommt vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traum sie Haus an sich Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen Fremde Gesichter keiner kennt meinen Namen alles gewinnt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 Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen statt und feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangen, ZANG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 House Amzee was dat van Peter Fox. Een aantal hoge officieren in België heeft de noodklok geluid over de toestand van het leger. In een intern rapport, buitengewoon kritisch. En dat kwam in handen van de VRT vanavond. Aan de telefoon heb ik Lisbeth van Impersijs, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad in België. Goedenavond, mevrouw Goeien Van Impa. Goedenavond. Ja. Um, ik, ik, ik heb het eventjes snel door kunnen kijken, dat rapport. En een paar zinnen eruit. De levensduur van materieel wordt dikwijls met spuug en plaktouw en bricolage verlengd. En uh, dat heeft dan als gevolg dat bepaalde landeenheden qua vuurkracht terug zijn... op het niveau van de Koreaanse oorlog van de jaren 50. Om in de beeldspraak te blijven. En dat zo is... gaat het wel even door, ja. Ja, dat is vast als een bom ingeslagen bij u, of niet? Wel, het, het valt toch redelijk mee, omdat het niet de eerste keer is. Aha. Uh -huh. Uh, dus het is dus al een hele tijd dat er met een zekere regelmaat vanuit het uh, leger, het Belgisch leger... Um, geklaag komt, kritiek komt. Kritiek op de minister, kritiek op de besparingen, kritiek op wat dat leger nog zal kunnen doen. Mm -hmm. En uh, ergens hebben ze ook wel een punt, want de voorbije jaren is er enorm bespaard op het leger. Yeah. Uh, zowel op personeel, uh, dure aankopen zijn uitgesteld... Um, ja, is ja, als er in de begroting geld moest gevonden worden, keek men toch ook altijd weer naar het leger. Ja. En het is ook niet helemaal een toeval dat het nu uitlegt, want op dit moment hebben we begrotingsbesprekingen. En twee keer raden welke post staat er alweer helemaal bovenaan om te besparen. dat Ik is gaat het niet tegen, natuurlijk. <laughs> dus, dus ze voelen de bui alweer hangen. Ja. En hun punt is al de hele tijd van aan de ene kant... Willen we een leger dat inzetbaar is, dat als er vragen komen om naar Libië te gaan... en naar Afghanistan te gaan en naar uh, Libanon te gaan en noem maar op... Uh, dan wordt er toch altijd gekeken of wij niet kunnen helpen. En dat dus ja. zitten ook op een aantal plekken. Ja. En tegelijk wordt dat leger afgebouwd. Nu, ze hebben ook voor een stuk niet echt een punt. Um, omdat er met dat leger echt wel iets moest gebeuren. We hebben een leger van... Um, we hadden een leger, sorry, van... Mannen die gemiddeld een pak ouder zijn dan in onze puurlanden, als jullie bijvoorbeeld. Dat zeggen ze, he. gemiddeld tien jaar hoger dan in de omringende landen, de Not leeftijd. Altijd, ja. maar het is al serieus naar beneden gehaald. Okay. We, dus we hadden een leger van bruggenpensioneren. <laughs> uh, die ook door gereinigde fitheidstest meer geraakten. Oude en... mannen met oude geweren. Ja, en, dus, en dan oude geweren. En dan, uh, ja, dat, dat was ook niet, uh, niet al te best. Dan toen waren ze maar meer, maar je kon je afvragen wat we daarmee gingen doen. Mm. Dus er is een hele operatie geweest... Maar maar ja, blijkbaar heeft het ook zijn grenzen. Ja. En we hebben al een conflict gehad tussen een, een van de topmannen van het leger en de minister van Defensie. Die is dan opgestapt. Niet de minister van Defensie, de topman van het leger. Ja. Um, en nu is blijkbaar de nieuwe generatie ook weer niet tevreden. En uh, ik zeg het al, ze voelen de buil hangen. En dus gaan ze nu proberen om duidelijk te maken dat het uh, misschien één keer niet bij hen moet zijn. Ja, maar um, die, die deplorabele staat van, van het leger, uh, is die nu te zwaar aangezet in dit rapport? Uh, met het oog op de, de bezuinigingswolk die ze alweer uh, boven hun hoofd zien hangen? Of... Het, het is iets te zwaar aangezet en, aangezet en ik denk vooral dat niet al hun kritiek even juist is. Uh, de minister heeft vanavond gereageerd. Hij heeft gezegd, het zijn generaals die nog vastzitten in... De Koude Oorlog op een bepaald moment vergelijk hij zelfs met de gulden Spoorslag, dat is de middeleeuwen. Ja. Uh, die zegt van ja, ze willen tanks terwijl wij geen tanks meer nodig hebben. Uh -huh. uh, ze, ze, ze willen eigenlijk terug naar de situatie van de Koude Oorlog en daar zitten we niet meer. We hebben nu een flexibel moderne leger nodig. We gaan wapens kopen, kopen samen met de Fransen en de Nederlanders en de Duitsers, want het is allemaal Europa, dus wij hoeven niet meer alles te kopen. We gaan wat slimmer doen. Hmm. Uh, en daar zullen die ook allemaal tegen zijn, want ze willen ja, een leger zoals dat 20, 30 jaar geleden uh, was. Ze willen lekker met tanks blijven spelen. Wel ja, die hebben, de minister in ieder geval verwijt hen dat ze een beeld van het leger hebben dat ...niet meer aangepast is aan de noden van vandaag. Ja. Uh, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen... ...want het klopt wel dat daar heel erg bespaard is... ...dat daar heel dure aankopen uitgesteld zijn. Ja. Uh, dat daar ook personeel bespaard is... ...en dat dat natuurlijk ook wel zijn gevolgen zal hebben. Ja, en heeft, gaat dit ook gevolgen hebben voor, uh, voor de minister? Want het, het is natuurlijk afgezien van... ...dat ze het misschien wat, wat hoger opspelen in dat rapport... ...dat er überhaupt zo'n rapport is... ...en dat het ook niet helemaal toevallig naar buiten komt... ...dat is voor hem natuurlijk ook niet fijn. Well, ik weet niet of het hem zo heel slecht uitkomt, want ja. er waren al suggesties dat hij het misschien zelf had laten lekken, oh. omdat hij zich ook in die begrotingsonderhandelingen aan het verzetten is tegen extra besparingen op het leger. Hij zegt ook, zijn boodschap is ook, ik heb genoeg gedaan, ik heb al heel veel hervormd en bespaard, dus alsjeblieft niet weer bij mij. Uh, dus het komt hem niet zo slecht uit. Hij ontkent natuurlijk in alle toonaarden dat hij achter het rapport zou zitten en ik... Ik denk ook dat het... Daarvoor is het ook iets te kritisch voor het gebrek aan visie en zo... Want daar komt de minister zelfs niet zo goed uit. Maar ik denk de hele boodschap van... Uh, hier kan je niks meer komen halen... Die komt de minister op zich niet zo heel erg, heel erg slecht uit. Hmm. Uh, de begrotingsbesprekingen lopen voor geen meter. Ehm... Um, er is zondag geloof ik een hoog oplopende ruzie geweest tussen de partij van, van minister De Krem, de, de christen Democraten en de Franstalige socialisten. Uh, net daarover... Dus het komt hem op zich niet zo heel slecht uit, dat blijkbaar die hele legertop uh, vindt dat het ook wel weleens geweest is. Ja, nou, uh, spannend. Hoe denkt u dat dit af gaat lopen? Uh, ik zeg, het, het, is al een, het is niet de eerste keer. Dus dan krijg je nu even een paar dagen dat iedereen weer zal kijken uh, naar wat daar nu precies aan de hand is. Maar we weten ook niet goed wie dit nu geschreven is, wie hier mm. verantwoordelijkheid voor neemt. De minister heeft al een paar oorlogjes met het leger uitgevochten. en ik vrees dat hij ook deze wel zal willen. Goed. Nou, hartelijk dank, mevrouw Van Impe. En uh, laten we hopen dat het spuug en het plaktouw nog even houden. Dat hopen België. wij allemaal. Oké. Okay. Goedenavond. Goedenacht. Goed. Um, uh, u gaat luisteren uh, nu naar muziek die te maken heeft met het gesprek wat ik daarna uh, ga voeren. De roem van de Portugese zangeres Cristina Branco... begon 15 jaar geleden in Nederland... namelijk met de op Fado muziek gezette teksten van Jan Slauwehof. En een van de nummers op haar cd... was een door Sees Notenboom gelezen gedicht van Slauwenhoff. Bederven. Nu weet ik waaraan ik zal sterven, aan de oevers van de taag, aan de gele afhellende oevers. Er is niets schoners en droevers en het bestaan verheven en traag. Ik bewandel smiddags de prados en s'avonds hoor ik de vado's aanklagen tot diep in de nacht. La vida es imensa tristura. Ik voel mij al snoeren met de kwaal die haar tijd afwacht. De vrouwen die vis verkopen en de wezens die niets meer hopen dan één doel om meer voor een keer. Ze zingen ze even verlaten door de galmgaten der straten in een stilte zonder verweer. Eén van hen hoor ik zingen en mijn kilt tot droefenis dwingen. Ik heb niets tot troost aan mijn klacht. Het leven kent geen genade. Niets heb ik dan mijn vader om te vullen mijn lege nacht. Ik voel mij van binnen bederven. Hier heeft het zin om te sterven waar alles wulp zwelgt in smart. Lisboa, eens stad der steden die het verleden voortsleept in het heden en ruïnes met roem verwacht. Ik word door die waan betoverd. Ook ik heb ontdekt en veroverd die later alles verloren Om hier aan de trage stroom bij het graf van de grootste droom te sterven. Tudo is dood. Zesnoodboom Las O gedicht van uh, Slauwehof. Um, nou, dan kunt u het wel raden, we gaan het hebben over het werk van Jan Slauwehof, dat vanaf aanstaande zaterdag namelijk twee weken lang centraal staat op het Utrechtse literaire Meestersfestival. En bij mij in de studio is nu Menno Voskel, hij is literatuurhistoricus en Slauwehof kenner. Goedenavond. Goedenavond. Um, Slauwehof en de Fado. Dat lijkt een voor elkaar geboren combinatie. Dus saudage noem je het, dat geloof het. ik wat je niet kan vertalen, maar wat zoiets als melancholie betekent. Dat is het absoluut. Ja. Slauwerhofs uh, werk past natuurlijk prima in het, in het, in het Fado-idee. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat is inderdaad gewoon precies voor elkaar geschreven. Ja, Eén, een van de bekendste regels van Slauwerhof is... alleen in mijn gedichten kan ik wonen, nooit vind ik ergens anders onderdak. Um, typeerde mannen... Uh, Slauerhof was een, uh, een rustloze ziel. Hij noemde zichzelf verdoemde verdoemd dichter. En uh, ja, hij, hij, hij mat zichzelf aan de voorbeelden, de grote voorbeelden: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. Dichters die altijd maar zoekend waren. We hebben aan... het over de eerste helft van de vorige eeuw. Ja, dat speelt ze zich allemaal af. Ja, ja. Slauerhof is in 1898 geboren. Ja, ja. En die dichters zitten inderdaad rond 19, 1850, 1870. Ja. En dat waren natuurlijk zijn grote voorbeelden. En uh, ja, hij, hij poseerde een beetje alsof hij ook... of hij was het natuurlijk ook wel een zoekende ziel... een gedoemde dichter was. Ja, terwijl hij eigenlijk gewoon uit een keurig burgermansgezin... in Friesland kwam, of Ja, niet? dat klopt, maar dat kwam natuurlijk... Baudelaire kwam natuurlijk ook uit de hogere klasse. Dus ja. dat maakte allemaal niet zo heel veel uit. Het is natuurlijk een gevoel wat je, wat je hebt. En hij voelde zich niet echt thuis in Friesland. Hij ging ook... Uh, vrij snel naar zijn middelbare school, naar Amsterdam. En daar proefde hij toch van het, ja, het grote stadse leven. En hij, ja, hij werd echt een bohemia. Ja. Hij maakte met veel mensen ruzie. Daarom uh, werd het ook voor hem heel moeilijk. om uh, Hij studeerde medicijnen. Ja. En het werd daarom voor hem ook eigenlijk heel moeilijk... om uh, een plek in die medische wereld te krijgen. Dus daarom is hij ook scheepsarts geworden omdat je dan weinig te maken hebt met uh, collega's die alles beter weten. Ja, en, uh, en, en hoe ging dat, dat, dat scheepsarts zijn en dat varen ja. en reizen? Want Slauberhof is natuurlijk, behalve dichter en schrijver, vooral ook een enorme reiziger. Iemand die via de literatuur eigenlijk de wereld voor Nederland heeft geopend. He, ja, een beetje in de jaren nee, dat 20 is, en 30. Uh, dat is zeker waar. Slauberhof is natuurlijk ook een, een van de weinige, zo niet de enige Nederlandse dichter die we hebben die echt internationale allure heeft. Oh. En dat ligt niet alleen aan zijn werk. Hè. Hij schreef natuurlijk over grote emoties... verre reizen, rusteloze reizen... de onbereikbare liefde. Hè. Allemaal van die uh, grootse thema's. Maar hij werkte... Niet echt Nederlandse thema's, Nou hè? ja, je vindt ze natuurlijk wel in, ook, terug in de Nederlandse literatuur... maar het zijn inderdaad niet echt Nederlandse thema's. Hè. Als je gaat kijken naar andere dichters uit zijn tijd... dat waren meer, toch ja, oneerbiedig gezegd... de huiskamerdichters... die over de kleine dingen des levens dichten. Hmm. En maar naast het werk was natuurlijk ook de biografie van Slauerhoff. Zijn levensverhaal is natuurlijk ook iets dat tot de verbeelding spreekt. Want noem, noem even de hoogtepunten. Hij heeft een paar grote reizen gemaakt. Het, het is, ja, hij maakte natuurlijk. Hij was scheepsarts. Uh, hij, uh, hij reisde over de hele wereld. Hij was kwam in China. Hij kwam in Zuid-Amerika, Portugal. Nou ja, noem het maar op. En hij had overal wel vriendinnen zitten. Uh, het was een, een moeilijk iemand. Het, het, hij maakte veel ruzie, want ik ja, net al zei: ja. dat deed hij niet alleen met zijn uh, medische collega's, maar ook met uh, zijn schrijverscollega's. Uh, ja, dat, dat, dat maakte hem natuurlijk niet erg geliefd, maar wel. Uh, het, zijn reputatie werd wel als een moeilijk man ja. daardoor erg bevestigd. Ja, en, en ook uh, een, een beetje. Platt gezegd altijd ziek of onderweg hè? dat klopt ja ja en natuurlijk ook hij overleed jong en dat doet het natuurlijk ook altijd goed als het in een en ja, ja. als het, hè, de schrijvers mieten en dan is een jong overleden schrijver doet het natuurlijk altijd beter dan iemand die tot zijn 90 doorschrijft ja daar kan je enorm beroemd mee worden ja, met dat is ja, <laughs> ja. en waarom een, uh, een portugese titel voor een gedicht wat we net hoorden van Cees noten man uh, had had heel veel met Portugal nou ja inderdaad we noemden net al de fado uh, Slauwenhoff gebruikte heel veel uh, Portugese beelden in zijn gedichten. Hij was ook een heel groot fan van de uh, Portugese schrijver Camoes. Mm -hmm. uh, 16e-eeuwse dichter die uh, waar nu ook voor het eerst in het Nederlands... zijn grote werk vertaald is. Uh, de, ja, hij had gewoon heel veel met Portugal. Nou. Dus uh, ja, dat is het een, een nou, beetje. Nou. Aan de telefoon heb ik nu ook uh, Bart Plouvier, hij is uh, dichter en schrijver en zelf ook oud-zeeman. En uh, volgens uw eigen zeggen, meneer Plouvier, is ik me niet vergis... een zielsverwant van Slauwerhof. Kunt u dat uitleggen? Ja, ik ben, ik ben ook een beetje, zoals meneer Vosgaard al zei... Een, een zwervende, zoekende mens altijd geweest. En de zee was er voor uitermate geschikt natuurlijk. Dat was een bijna... Uh, de, de ideale metafoor, hè. Slauwerhof op zee was een, was een ideale metafoor. De zoekende mens die van haven naar haven vaart en eigenlijk nooit echt vindt wat hij zoekt. En dan ergens een haven aantikt en dan toch weer een beetje ontgoocheld moet vertrekken. En dat dan weer kinderen en dan weer daar probeert. Want... zo ben ik ook wel een beetje, dat heb ik heel erg herkend in Slauwerhof. Ja. Yeah. Ja, want um, die combinatie van uh, de zee en de poëzie... dat begreep u meteen. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ik heb ook... Uh, ik herken wel uh, in Slauwerhofs poëzie... Wat herkent iemand, u? De eerste gedichten die ik las was het einde. En dat gaat zo over de, de zeeman die als hij een keer aan bal is... wil hij naar zee en als hij aan zee is op zee is, dan, dan wil hij weer naar huis. En dat herkende ik heel, uh, heel erg. Dat uh, ja. is ook een van de weinige gedichten van hem die ik van buiten ken en zelfs gezongen heb. Ah. Ja. ja. En um, do doet u dat nu nog, dat, dat varen en nooit ergens thuiskomen Of hebt u inmiddels wel een beetje rust gevonden Een klein beetje, ja, wel. <laughs> nee. Ik ben en blijf een, een rusteloze melancholicus, maar met het ouder worden, de, de leeftijd tempert het allemaal wel een beetje en dat helpt natuurlijk hè. Ja. Kunt u de mooiste zin die u van Slauwenhof zo te binnen schiet? Uh, zeggen? Ja, wat ik, wat ik van buiten ken is die uh, het einde en ook zeer hoop. Dat waren de twee eerste gedichten die ik van hem las. Ja. En uh, in Zeeroep zegt hij, ik ging geloven dat ik nu zou rusten, de winter in Tomuur de stadje blijven, een huis bewonen, klare zinnen schrijven. En zo gaat het verder dat hij toch, ja, hij verlangt wel naar dat stadje, hè, dat verlangen naar de wal als je op zee bent, maar als hij daar dan is, god, uh, ja... Hoe kan ik zo wanhopig klaar beseffen dat ik weer scheep zal gaan voor het eind van het jaar? Dus het, het, het lukt geen wie er dan allemaal blijft. Hartelijk dank, meneer Plouvier. Prachtige zin, inderdaad. Van, uh, van Slauwehof met Vos um, een Voskuil. Ja, een festival. Dus ja. uh, twee weken lang in Utrecht. Dat is, dat is niet niks. Op allerlei locaties begreep ik. Kunt u iets, kun je iets vertellen van wat er allemaal gebeurt? Uh, ja, dit is de, de derde keer dat dit festival gehouden wordt. Uh, de eerste twee keer uh, stonden uh, buitenlandse schrijvers centraal. Dat is en, dat literaire en, is het literaar, festival. Ja, en ja. dit jaar is voor het eerst gekozen voor een Neder Nederlandstalige auteur. En dat, uh, nou ja, dat is uiteraard Slauerhof geworden. Want mm. ja, wat ik al zei, Slauerhof is echt een auteur met internationale allure. En je kan alle kanten met hem op. Uh, het is niet, niet alleen de zee, maar het is ook China, het is Portugal, het is Mexico. Uh, je kan het zo gek niet, niet verzinnen of je kan het wel aan Slauerhof koppelen. Nou ja. Nu gaat u op dat festival ook een bundel met onbekende en ongepubliceerde gedichten en brieven van uh, Slauerhof. Uh, presenteren. Ja, dat klopt. Hebt u misschien, we hebben nog een heel klein minuutje, dus dat het is een heel klein stukje. kunt u nog iets voorlezen? voorlezen. Ja, dat graag. is het gedichtje, dat is het uh, titelgedicht van de bundel ook, dat heet Het Hele Leven. Het Hele Leven is toch verloren. Misschien dat enkele trouwe woorden nog vergoeden wat zij verstoorden. Ik heb ze, maar niemand zal ze horen. Ik zal nooit meer gedichten maken, alles voor mij liever fluisteren in het mededogende duister dat bij mijn sterven zal waken. Prachtig. En uh, als u nu nog niet overtuigd was om naar Utrecht te gaan... dan kunnen we er ook niks aan doen. Het festival begint en eindigt trouwens met de Fado-zangeres Christina Branco... en met zangeres Nienke Laverman uit Friesland... die Slauwenhoofd dan ook in het Vries zingt. Vanaf zaterdag dus op allerlei verschillende locaties in Utrecht. Hartelijk bedankt, Menno Voska, gedaan. Het is vijf voor twaalf. En dat was een trein. Um, het is namelijk lang geleden... dat er in Nederland een nieuwe spoorlijn bij is gekomen. Maar over een paar weken gaat het gebeuren, want dan gaat die open. De Hanselijn tussen Zwolle en Lelystad. En morgen is er op dat traject een testrit... speciaal voor spoorjournalisten. Goedenavond, Harry Peters. Goedenavond, meneer Krijne. Dat bent u, hè, spoorjournalist, want u werkt voor Rail Magazine. En u gaat morgen mee met uh, de oefenrit op de Hanselijn. Waar gaat u letten morgen? Nou, ik ga letten op uh, hoe de baan ligt. Uh, hoe, die, hoe de lijn is ingepast in, uh, in het uh, landschap en dergelijke. En uh, waar ik ook heel erg benieuwd naar ben... is natuurlijk uh, naar de dienstregeling die morgen ook bekend wordt. Van wat levert dat voor de reiziger op? Ja, maar daar hoef, daar, de, voor de dienstregeling hoef je niet in de trein te gaan zitten. Gaat u, uh, u zegt uh, hoe, de, hoe die ligt in het landschap. Dus u zit in zo'n trein en u gaat uit het raampje kijken om te kijken... Of het een mooi uitzicht is? Of zie ik nou, het nu te simpel? Niet, niet, een, niet een mooi uitzicht, maar er zijn natuurlijk... heel veel infrastructurele aanpassingen gedaan. Aha. Ook aan het wegennet. Ja. En uh, ik vind het erg interessant hoe dat er ook uitziet. Ja. ja. Dat is Wat... natuurlijk ook heel erg belangrijk voor de omgeving. Ja, dus dat zijn dan de viaducten... en de spoorwegovergangen? Ja. En, ja. en ook de tunnel... Uh, die, uh, die in de lijn gebouwd is... onder het Rompermeer. En, ja. zo. en de inpassing in, in Lelystad is interessant. Ja. Het is een vrij complex geheel. En ook niet te vergeten natuurlijk de schitterende spoorbrug over de IJssel in Zwolle. Ah, en nou, nou moet u dat dus gaan wegen morgen. Is het een mooi spoor? Wat maakt een, mooie, wat maakt een spoorlijn tot een mooie spoorlijn? Wanneer uh, stapt u met rode oortjes uit de trein? Nou, rode oortjes, dat zal absoluut meevallen. Want het is natuurlijk niet de eerste opening die ik meemaak. Maar ja, het is een, het is een belangrijke verbinding. En... Uh, ik kijk, ik kijk naar hoe is bovenleiding gebouwd. Ik heb zelf 33 jaar lang bovenleiding gebouwd... Ja. bij de Haagse Tram in Den Haag. Okay. En, en, dus ik ben een techneut in hart en nieren. En ja. Ik, ja, dan, dan kijk je naar heel veel facetten van zo'n zo nieuwe spoorlijn. Ja. Nou begreep ik ook dat het uh, belangrijk is om een spoorlijn goed aan te leggen... en dat dat in Nederland moeilijk is, want dat de bodem in Nederland moeilijk is. En dat een trein daardoor hard kan gaan schudden, hè? Ja, inderdaad. de. de, de, de... Als je bijvoorbeeld tussen Den Haag en Utrecht rijdt, dan, dat, is, dat verzakt heel erg. Ja. En ook de Polder waar deze trein doorheen rijdt, die heeft daar natuurlijk last van. De bodem is uh, op een speciale manier geprepareerd, zodat verzakkingen uh, waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. En dat betekent natuurlijk een extra gezien voor de reiziger. Ja, want in welke... Uh... Oh, we zijn er al. Sorry, ik uh, ga over de tijd heen. Hartelijk dank, meneer Peters, voor dit gesprekje over de Hanselijn, die dus morgen open Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen is er weer een oog, dan met Thijs van der Brik. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een <tieden> sigaretten. En een laatste glas steen.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 Rabobank, een bank met ideeën. De gedaanteverwisseling van Frans Kafka. Deze zaterdag gratis bij de Volkskrant. Dit is Radio 1.